Zeker gespot, want uh, hij woont tegenwoordig in Haarlem en ik zou hem staan bij de Jopenkerk. Dus nu weet ik zeker dat hij in Haarlem woont. Ja. Hij stond uh, met uh, die mannen, eentje van Speelman en Speelman, weet je wel. Ja. Dat is wel uh, ook wel een heel leuk beentje. Misschien zijn het uh, vrienden van elkaar, dat zou best kunnen. Een uh, nieuwe entertainment view, het uh, tweede uur, dus uh, zeven over zes. Goedemiddag. En weer terug van weg geweest, aangeschoven hier in de studio, Roy van Buehngen. Roy. Uh, hallo. Hallo, uh, Nederland. Hallo, hallo, hallo. Hoe gaat het? Ja, goed. Even een beetje naar je zin. Ja natuurlijk, het is uh, weer gezellig en uh, ja, uh, creativiteit die bruist weer. Allemaal leuke oh, ideeën God. voor het uh, komende Ja, seizoen, want hè? we hebben um, een, een nieuw item zijn mee bezig. Ja. Zul, we, kunnen het al, we kunnen het nu wel doen, vertel. We, wat we, zijn, uh, we zijn bezig met een uh, sponsor die een taart gaat sponsoren elke week of elke twee weken. En die taart die kan een luisteraar krijgen. En waar waarvoor die luisteraar het kan krijgen kan zijn dat die persoon... Uh, ...jarig is. Ja. Het kan zijn dat hij zoveel jaar getrouwd is... ...of gaat trouwen. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar als jij dat uh, wil... Uh wil, wilde Brouwer. Wilde Brouwer met dubbel L uh, Maar als jij dat uh, wil, dat uh, kan. stuur dan een e-mailtje met jouw motivatie naar redactie.zfmzandvoort.nl. Redactie.zfmzandvoort.nl. Met een e-mail, gewoon een leuk, e gezellig e-mailtje waarvoor die persoon een taart verdient. Ja, en dan komen wij langs met onze microfoon en dan gaan wij die ja, taart nodig overhandigen. Ons gewoon uit op het feestje. Ja, zeggen... dat, uh, wij, wij houden wel van een feestje, toch? Ja, zeker weten. En Feet... daarvoor kan u natuurlijk ook bijvoorbeeld een CfM Drive-eenshow huren. Ja, zeker weten. Hé, hey, je hebt u vast vandaag uh, vast wel in de spiegel bekeken. Ja, elke dag. En wat dacht je? Wat zie ik er goed uit vandaag? Of dacht je van, wat een nou, lelijke vent. dit heb ik toch wel eens een keer beter gezien? Ja, dan moet ik je toch helaas teleurstellen, want in een spiegel zie jij jezelf vijf keer aantrekkelijker dan je echt bent. <laughs> Dus uh, ik zal zeggen, bedank je, bedank je hersenen maar. Ja, ja en ja, het spijt me. Het is uh, niet de enige slechte nieuws dat ik uh, vandaag moet brengen. Um, ja, ga maar even zitten, want het uh, kan hard aankomen. Het is, het is ja, ik kan de muziek over zacht zetten. Het is, uh, het is echt vreselijk nieuws. Het is gewoon... Helemaal niet leuk om te vertellen, maar um, ja, we moeten er toch aan geloven. De Backstreet Boys gaan een nieuw album maken. Oh, dat God. willen we toch niet? Dat willen nee. we toch niet? 10 over 6. Goedemiddag, entertainment for you. Weet zo meteen de nieuwe van Katy Perry Wild Away Katie en hier is het zomerse liedje van Jonathan Jeremiah Dit is Happiness What you gonna do What you gonna do with people like that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 106.9 CFRN Leuk is dat er een studio um, midden in het dorp zit hier in Zandvoort. Is dus dat je allemaal mensen ziet die er gewoon allemaal vrolijk zijn, lekker uh, losjes gekleed zijn. Vooral die dames, wat Roy en ik heel erg leuk vinden. En die lopen hier langs de studio en een beetje zwaaien en die zijn allemaal vrolijk, want die gaan naar het strand, die gaan daar lekker eten of nog even een drankje doen of lekker uh, liggen nog. Dat kan allemaal prima en dat is het leuke van, uh, van ZFM Zandvoort midden in het dorp. Katie Perry wordt hier in Wild Awake en ik wil je even uh, ja, voorstellen aan. Een te gekke plaat. Ik gok dat het over, ja, wat zal het zijn, een weekje de nieuwe nummer 1 is van uh, Nederland. Het is echt vage shit, zo kan ik het echt wel noemen. Het is heel erg raar, um, maar het is wel enorm lekker. Het is een populaire danceplaat. Het is Asaf Evidan, The Mojo's en One Day Reckoning Song. Oh. Stories that we could have told Dames en heren Chic and you are beautiful <laughs> Ken je dat nog, Wat een held was dat Chic and uh, you are beautiful op uh, GFM En daarvoor de plaat van dit moment Wat mij betreft, Asaf, Avidan en Ronde Reckoning Sang op uh, GFM Goedemiddag, wat een heerlijk weer is het uh, Goeienavond Goedenavond natuurlijk Het bord op schoot gevoel Die heb ik wel echt gemist Dat was jouw gevleugelde uitspraak vroeger Het bord op schoot gevoel is ja. weer begonnen Dus uh, ja die heb ik echt gemist Die heb ik ja. nooit gebruikt Dus uh, nou, leuk om we weer te horen weer gebruiken. Hey, Wie kent het nog? Lekker illegaal downloaden Met een pc programma als Casa oh. Limewire Ken je dat nog? Tegenwoordig is het uh, vo voorkomen verleden tijd, want de toekomst is de streaming muziekdienst. Voorbeeldjes zoals Spotify. De inkomsten groeien dit jaar wereldwijd bijna vijf keer zo snel als de inkomsten uit downloads. Dus dat is wel op zich wel goed nieuws, denk ik. En wat ik wel opvallend vond, was dat de muziek op fysieke dragers, zoals uh, cd's, blijven overheersen met 61%. Helemaal goed. Nou, de verwachting is dat in uh, 2015 dit over is en de digitale verkoop groter zal zijn. Wel opvallend toch? Want uh, ik had verwacht: uh, de, de, het is zo makkelijk om digitaal muziek te downloaden. Gewoon via iTunes bijvoorbeeld. Maar de CD's uh, zijn nog steeds enorm populair. Daar ben ik ook wel blij om, want het is toch wel fijn om het in je hand te ja, hebben. Lekker, staat, gewoon, ja, lekker hè? Anders gaat het gewoon helemaal verdwijnen. Dat, en... dat heb ik ook. Ik vind het zo lekker een te kopen. als dj, ja, als, ik, als, ik, als, ik, als ik aan het draaien ben uh, op een feestje, vind ik het ook lekker fijn gewoon om een cdje er nog in te gooien. Ja, zeker en, weten. En je, en je hebt nu heel veel moderne spul, want natuurlijk dat je het automatisch ingestart via je computer. Of via je computer en ja. dat soort dingen. Ik vind het jammer. Tegenwoordig draaien dj's gewoon met usb-stickjes. Ja. Dan, dan hoor je er echt bij. En zit je dit moment op je computer? Ja, kijk even naar je scherm dan. Ja, ja. zit je ja. erop, Ja, ja. Ga dan Sorry. eens naar google.nl, dus www.google.nl. Ja, doe maar eventjes, google.nl, ja, heel goed. Ja, google.nl, www.google Google. Ja, ben je daar, ja. Oké, okay. typ maar eventjes in, Woes? the cutest. Dus dat is in het Engels, WHO ja, dus WHO en um, the cutest, dus in het Engels is dat wie is liefste. Dus via Google, doe maar eventjes, ja. ja. heeft u thuis ook al gedaan? Ben je het even gedaan? Ja, heb je het gedaan? Ja, heel goed. En uh, wat je dan doet, heb je dat ingedrukt? Doe je Ja. Ik doe een gok. Ja, ah, oh. heb ik het dag weer goed gemaakt? Ja hoor. Ja, ah, oh, wat mooi zeg. Zometeen hier bij MT View gaan we bellen met popster Henry. En Henry gaat ons vertellen wat er is gebeurd in de showbiz. Sergio Mendes...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 Several times up, uh. heavy rotation played by every kind uh. radio station, blessing every mind up. Uh. We crossing boundaries like every day. We popping, bobby, bobby, being the on the bait. We got, we got tab magnification, shuns tab magnified like every day. Uh, yes, yes, yeah. You know, we never stop, we never rest, yeah. The black up music keep the funky fresh, yeah. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Yeah.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 on a crossroad What shall you choose? Now I can hardly feel what you've been through Steal your tears to me I no taboo Cause when you cry It hurts me too Cause when you cry It hurts me too Nou, natuurlijk, elke week is ze er weer bij. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, Rudy. en luister, Klaas. Nog nooit, hè? Ik heb hier helemaal geen dat soort dingen, dus uh, we moeten er een beetje ons bij helpen, zo zogezegd. Ja, ik ga je helpen. Je hebt het druk, hoor oh, ik. Ik heb het onmiddellijk ontzettend druk, ja. Ik ben uh, gisteren, zoals ik zat, in Amsterdam, uh, in Kastrikum. Ik zit uh, vanavond zit ik in Duitsland. Uh, dus uh, ik ben uh, druk in de weer zeg. ik heb al een aantal, ach, echt wel wat kilometers gereden de afgelopen tijd. Zo, so, en uh, wat doe je dan in Duitsland? Uh, ja, een hele goede vriend van mij vanuit uh, dienst hebben we elkaar meegemaakt. Um, uh, ja, die heeft vanavond een uh, feestje. Oké. Okay. Dat moet ik even bij aanwezig zijn natuurlijk. Hè. Ja, nou ja, een feestje altijd leuk. Hoe is het weer eigenlijk in Duitsland, net zo goed als hier in Nederland? Nou, ik ben momenteel uh, pegeltjes aan het zweten, dat weet je genoeg denk ik. Ja, dan, uh, dat zegt genoeg. Ja, Het is echt, uh, het is bijna niet te hard hè, vandaag. Nou, dit is ongelooflijk, ja. En ja. Ik, uh, toen ik vanuit weg uh, wegreed, was het daar 37 graden. Zo. Nou, uh, zou morgen nog langer worden. Ja. Ik geloof ik is Henry weg. Ja, ik. Uh, ik een kleine storing volgens mij. Hij zal ons wel horen ongetwijfeld. Ja, Henry, ja, Zij, zeg eens wat. <laughs> ja, er was, was echt even zweten, dus ik dacht, zag ik even naar buiten lopen. Ja, graag. Ik denk dat het, dat het uh, dat even beter is dan. Ja, vind jij zo'n zo beter ontvangst hebben? Is het zo beter? Ja, stukken beter. Ah, perfect jongen. Nee, ik zeg dat, je zweet je op een gegeven pegeltjes en dan ben uh, je bijna aan het, uh, het wegsmelten hier. Ja. Dus, dus dan weet je het wel weer hoe laat het is. Maar het was 37 graden vroeger al. Ja. Het is uh, momenteel hier in Duitsland is het 233 graden. Oké. Okay. Dus, uh, en het is nog steeds uh, weer om lekker af te vallen. hey het is show nieuws. Uh, wat vind je van, uh, van hoe de situatie is tussen Estelle en Bader Hari? Want het uh, loopt nu een beetje uit de hand, hè? Ja, ik, ik vraag me af of Stel allemaal geweten heeft wat, uh, wat de Harry eigenlijk allemaal uitgevreden heeft. Maar ja. goed, aan de andere kant is het natuurlijk zo, het is een jongen die in de vechtpot zit. Ja. En uh, het trekt natuurlijk ook bepaalde figuren aan die hem uh, ja, toch een beetje zo even uh, doen. Ja, en dan heb je wel het risico dat je dan een paar klappen krijgt natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Ik heb er wel wat bij voorstellen. Uh, aan de andere kant, van, ja, het is natuurlijk de kunst op een gegeven moment als je zo'n uh, zo kerel bent, om je ook eens een keertje in te houden. En uh, ja, misschien dat hij dat moet leren, uh, misschien is het niet te laat voor hem. Ja. Maar dat zou ik hem wel aanraden, eigenlijk. Want uh, het is zonde van zijn tijd om daar te zitten, natuurlijk. Ja, zeker weten. En heb jij vernomen wat, um, wat haar vader ervan vindt? Henny Kruijf? Uh, eigenlijk nog niet, nee. Dus, nee. Uh, ja. nou, hij heeft gezegd: Estelle is achternaam Kruijf niet waard. Ja, goed. Ik bedoel, uh, laten we eerlijk zijn. Uh, wat ik Kruijffjes allemaal uitgehaald hebben vroeger dat zelf. <laughs> ja, misschien wel. Kom. Misschien wel een leuk verhaal, wat uh, nu je het over Kruif uh, hebt, um, een verhaal van mijn, van mijn vader, die, was, uh, die ging vroeger uit in Amsterdam en voor een belangrijke wedstrijd van Ajax snikte Kruif vaak uit een hotel om nog even een drankje te doen in de kroeg, terwijl niemand dat wist. Dus het zit ook wel een beetje in de familie hè? Uh, dat kun je best wel zeggen. Dus zij moeten op een gegeven moment niet, niet, niet tegelijk gaan beginnen met uh, bepaalde dingen lopen te roepen. Nee, ik denk dat het gewoon, dus, ja, het is nu maar voor deze tijd. En, uh, ze moeten het zelf maar uitvechten, denk ik, ja. uh, hoe, de, hoe, hoe dat verder gaat, uh, denken jullie. Zeker weten. En uh, binnenkort begint het nieuwe SBS-programma Sterren Spring. Heb je daar al wat van vernomen? Eigenlijk niet, nee. Maar nee. ik hoop dat jij er iets meer over kon vertellen. Ja, het is, het is um, um, een, een schoonspringwedstrijd. Een, sch een schoonspringshow van SBS. En dat doen dan uh, bekende Nederlanders aan. Waaronder Ralf Makkenbach, Jodie Bernal. Alleen, um, het is best wel gevaarlijk. Want onder andere heeft Ma Ralf Makkenbach een hoofdwond opgelopen. Uh, um, Jodie Bernal een hersenschudding. Um, Emu Ratenbank verrekte zijn tricep en kneusde zijn arm. En nu is er weer niks over Patty Bart, Want die heeft haar knie verdraaid. Wervels in haar nek verschoven En een stuk van, uh, van haar tand af Goedemorgen. Het, het is niet helemaal veilig. Ziekenboeg oh, bij uh, Gerard Joling thuis. Ja, als, als ik het zou horen kunnen al die, al die sterren van ons, die allemaal de ziektewet in, joh. <laughs> ja, nou ja, het, het levert dat show op natuurlijk, hè. Stel je voor dat dat in, uh, in, het, in de show zelf ja, gebeurt. Ik, ik, ik denk niet dat ik daar, op mijn leven nog aan ga toegeven, Jordi, want uh, ik, denk, ik denk het niet mee, maar ik denk dat de sterren van ons zich moeten be be blijven beperken door, door te zingen. Uh, niet meer dit soort stunts uit te halen. Ja, nou ja. En zeker Petty Bart niet, echt. Nee. maar nee, die valt echt een gat in, in een stuk beton, dus... <laughs> Dat <laughs> ga en, ik even door. Andries Rolfink heeft afgezegd voor het programma, toch. Oh, hij uh, zou ja? badmeester worden en uh, hij scherm, ja. maar, uh, het is toch in zijn gele zwembroek. Maar qua contract is het toch niet helemaal gelukt. Ja, Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> hij heeft waarschijnlijk de zwembroek gescheurd. dat zou kunnen natuurlijk. Ja, nou ja. Die BN's willen weer aandacht natuurlijk. Ja, goed. En... Hij moet altijd, ja, altijd in, de, in de belangstelling staan. Als dus het spannend wordt, haakt hij af, hè? Ja, En wie ook aandacht wil, is uh, Roxanne Hazeg, hè? Hazes. Um, veel van mannen. Ik denk dat ze aandacht wil van mannen, want ze heeft namelijk haar borsten laten vergroten. Nog groter? Nou, dat is <laughs> Waren die groter, ja? Uh, nou, ik, zoals ik Roxanne ken... Uh, of, of wie bedoel je? Roxanne Hazes, de dochter van? Roxanne, Ja, ja de dochter. Dat is Roxanne, ja, zeker weet ja. Uh, ik vond ze niet klein en ik, zag, ik vond het er wel heel goed uitzien En uh, dat moet ze gewoon niet doen, ze moet zichzelf blijven Het is een hartstikke sympathieke meid uh, dat heeft ze helemaal niet nodig Ze heeft het resultaat heeft ze op Twitter gezet En dat is tevoren via Roxy, @Roxy met de X Griekse ei Hazes uh, Daar kan je de foto zien van haar nieuwe boezem ja, ja, ik denk, wat, wat moet je daar nou mee? Nou ja. het, is, het is gewoon een hartstikke leuke meid. En uh, ze komt niks tekort. Ze is heel goed geschapen. En om dan die dingen te gaan vergroten, ja, dat heeft ze echt niet nodig. Ik kan me voorstellen, ik, ik ken me ook mensen die zeggen, van, ja, ik heb helemaal niks. en uh, Dat hier doen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Dat, is, dat is een frustratie vanuit het verleden als je dat gelukkig met deze de hedendaagse techniek dat zou kunnen laten doen. Ik denk dat vind ik een hele goede uit, uitkomst uiteraard. Ja, zeker weten. Nou, er zijn er ook bij die het alleen maar doen of een steeds groter en groter en groter. Dat wordt een obsessie. Dat is, dat is, dat is, niet meer, dat is eigenlijk niet meer ...waar het om gaat, denk ik. En uh, als laatste nog... Um, ...Beat The Best een nieuw programma op RTL4 met uh, bordevol spektakel en acrobatiek, gepresenteerd door uh, Chantal Jansen en Gordon. Gaat vanavond van start. Ik denk niet dat je het kan bekijken, hè? Nee, helaas niet. Jongens. Nee. Ik heb geen uh, niet in de gelegenheid om, ja, ik moet zingen en uh, dit ja. ook een keer en en dus van alles doen. Dus ik kom er helaas niet aan toe, maar uh, misschien ik met, met uitzending gemist terug kan kijken. Ja. Maar ik hoop niet, er zijn ook, ook nog gewonden vallen natuurlijk, hè? Nee, dat is niet te hopen, maar ik heb, uh, ik hoorde Angela Groothuizen laatst op de radio die zegt, het is een groot Spektakel. Dus um, vanavond is op RTL 4. Alleen ze zijn een maar, maar, beetje bang. We, maar dan gaan we ongetwijfeld volgende week even verder natuurlijk. Ja, zeker weten. Nou Henrik, wens je een heel fijn weekend. Het was nu even een beetje rommelig omdat jij in Duitsland, nou ja, kan gebeuren natuurlijk. Ja, ja, zeker. zeker. Dat ja. maakt helemaal goed volgende week natuurlijk. We gaan weer eens even uitgebreid. Stilstaan met de dingen die gebeurd zijn de afgelopen week. Hè. Zeker weten. Ik wens je een heel fijn weekend en uh, natuurlijk veel plezier in Duitsland, hè? Hey, dankjewel. Jullie natuurlijk ook een heel fijn weekend. En uh, zorg dat je de zoekt. Lekker aan de strand liggen, jongens, lekker bruin bakken. En uh, graag van volgende week weer. Hey, da dankjewel. Bye, bye. Het komt er helemaal goed. Zie oh, Hoi. van Stand voor de zomerse muziek natuurlijk. Altijd lekker. Hier is Stanley Clark. Punt .9 is... Zon, Zee, Zandvoort en... Zo C, C, M, M, O, O, O, O. Come build my glass, I love a little more. We're about to get out of that burn this door. You know we getting hotter and hotter. Sexy and hotter, let's shut it down. Yo what I gotta do to show these girls that I own oh. them. Some call me Nicky and some call me Ryman. Skies or please, I'm in the...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 Op ZFM Poundy Alarm Goeie plaatsen En over goede platen gesproken Dit is te gek Dit is fijn zeg. Ze deden het eerder samen Ze brachten een plaat uit Titanium Maar ze doen het weer samen David Guetta en Sia Een nieuwe single heet She Wolf Falling to Pieces Wat een heerlijk liedje, zegt de nieuwe David Guetta en Sia Shewell, Falling to Pieces. En hij is meteen gecoverd. En ik moet zeggen, het is best mooi. Het is gaan door Beth. Best mooi gereden. Je kan het hele filmpje checken op YouTube. En um, haar account heet Bep Official. En uh, zij heeft dus het liedje van David Guetta. En Cia SheWall Falling to Pieces um, gecoverd. Um, nou, we zijn bijna tot het einde. Maar nog even iets leuks dat binnenkort plaatsvindt in Roy. Vertel. Ja, het kofferbakverkoop. Ja, vertel wat is dat? Ja, op het Grasheusplein op uh, 15 september gaat er een rommelachtige rommelmarktachtige ja, kofferbakverkopen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat je van je auto, uh, ja, vanaf je auto uh, gezellig gaat uh, rommel gaat verkopen, en dat gaat allemaal op het Gastelsplein uh, plaatsvinden van 10 tot uh, 5 uur op 15 september. En uh, ja, als je wil staan, dat kan nog, dan kost 57 uh, 7,50 met, uh, met een auto of een kleedje op de verhoging op het Gastelsplein. Kost 5 euro, en je kan je inschrijven via www.onair-events.com. En L of bij Charles Broodjes en Internet. En ook um, binnenkort een nieuw item hierbij Entertainment View. Um, heb je iemand die een taart verdient? Bijvoorbeeld, is diegene jarig. Dat kan natuurlijk. Of um, trouwen. Of trouwen, of weet ik veel, geslaagd voor iets, een diploma. Dan gaan wij langs met een taart. Dan nemen we onze opnameapparatuur mee. En dan krijgt diegene van ons een gratis taartje. Je kan jezelf aanmelden of diegene aanmelden via redactie Dus redactie Ik ga lekker uh, het strand op, denk ik. Jij ook, Roy? Ja, en nee, jij gaat natuurlijk ook nog naar Harlem uh, Jazz Haarlem en Jazz, Jazz, Ja, vanavond Walen. En het wordt heel erg gezellig, denk ik, vanavond Harlem Jazz. Um, ik wens je iedereen een heel fijn weekend. En morgen natuurlijk weer zondag in Kennemerland. Roy, dankjewel van vandaag. Ja, en ik zie je volgende, week, volgende weer. week weer. We eindigen met uh, Lily Allen.